Binnen en buiten ons. Nou, Zet je voeten naast elkaar op de grond. En je kunt je ogen dicht doen als je dat wilt. <coughs> en adem rustig in. Doe je neus. En houd de adem even vast. En adem rustig uit. Luister terwijl je uitademt naar het kloppen van je hart. Adem rustig in. Houd de adem even vast. En adem rustig uit. Je kunt je uitademing ook brengen naar je zonnevlecht. Dan gaat je zonnevlecht als vanzelf openstaan. Voel hoe je rustiger wordt. Dat kun je voor, ieder, voor, voor, voor alles doen hè, waar je mee bezig bent. Misschien moet je wel een examen doen of nou, wat dan ook. Eventje, of, of gewoon de dag, voordat je de dag begint. Gewoon rustig inademen. De adem even vasthouden. En rustig uitademen. Kijk of je je ademhaling steeds dieper kunt brengen totdat hij helemaal onderin je lichaam zit, kun je gewoon met je visualisatiekracht doen. Net zoals alles in het leven je met je eigen visualisatiekracht doet. Je doet net alsof, maar dat niet in de illusie van de werkelijkheid, maar in het positieve. <coughs> maar voel hoe je rustiger wordt. Ja, en ik had voor vanavond bedacht om even een paar vragen eh, te behandelen. En, nou, en ik citeer een stukje uit een e-mail. Via een linkje van iemand loop ik aan tegen een manier van denken die stelt dat, en dan aanhalingstekens, het witte licht verantwoordelijk is voor de overheersing en slavernij van de mens. Aanhalingstekens laten. En ik ga verder. Het bewustzijn, dus ik citeer nog, hè? het bewustzijn, het licht en de ziel en reïncarnatie als systeem om ons verslaafd te houden. Om ons te weerhouden, waar te nemen wie we werkelijk zijn. En dan ga ik nog eventjes verder in dat, diezelfde e-mail. Ik sla dus een stukje over en dan ga ik verder... Um, Ieder wezen is in het bijzonder ontworpen om de meesters en systemen van deze wereld te voeden. Daarom is datgene wat je binnen de vocabulaire van het bewustzijn als transcendent, transcendentie beschouwt, allemaal een leugen. Nou, einde citaat. Ja, <kijnt> en er was een website bij vermeld. En of ik daar wat mee kon doen. Um, ja. En ik wilde best wel graag mijn, mijn licht overschrijden. Uh, ja, en dan kan ik natuurlijk wel zeggen welke website dat was, maar waarom zou ik dat doen? Waarom zou ik reclame maken voor zoveel negativiteit of zoveel denken dat uh, dat een schijnwerkelijkheid is? Want daar ben je natuurlijk wel achter gekomen. Maar goed, ik, ik ga verder en ik wil dat even uitleggen. Um, ja, want. Je kunt dus aan de andere kant kun je zien wat er onder het denken van deze mensen verstaan wordt. En dat het allemaal bestaat dankzij de vrije wil in het denken en het doen van deze aarde. Dus ze mogen dit denken, ze mogen dit schrijven en ze mogen het doen. En er zullen altijd mensen zijn die daarin in meegaan. En ik lees in die, in die, op die website dat, dat ze vinden dat wij de hoogste wezens zijn dus de mensen die dit zeggen einde citaat je zou kunnen zeggen gevaarlijk maar ach, ook dit bestaat en mensen hebben de vrije keus en de wil om zich te verdiepen in alles als zij dat wensen daar kan dit ook bij horen het zeker weten en de inzichten hierover, en tussen het zeker weten waar het vandaan komt, en het niet afwijzen, want alles mag bestaan, heeft bij mij het gevoel geopend, wellicht eens in een leven hier op aarde ook mee bezig te zijn geweest, misschien om nog meer inzichten te verkrijgen, misschien ook eens een leven, in een leven en uh, er wellicht mee in aanraking te zijn geweest. Misschien ook wel in dit leven mensen ontmoet die, uh, die dit in zich droegen en nog steeds in zich dragen. Is het niet precies wat, wat het Goddelijke ook zegt? Onderzoek alles en behoud het, behoud het goede. En dit geldt ook voor de mensen die niet weten. Of die nog niet weten over het schijnlicht. Het geldt voor ons allen. Doe. Doe alles wat je wilt doen. Maar altijd met eigen verantwoording. En zoals God zegt, kom terug bij mij in wijsheid. Met jouw eigen wijsheid. Die ook Gods wijsheid is. Maar goed. Nu het antwoord dat gegeven, dat, dat, dat, dat, dat gegeven werd aan de vraagstelster. De gedachten uit het citaten zijn dus het schijnlicht. En ik doe het dan ook maar zo, omdat het een duidelijk beeld geeft. Ik kan wel benoemen hoeveel van, van deze schijnlichten heten, hoe, hoe deze weet, wezens heten. Wezens die net zoals ieder van ons een eigen lichaam hebben, net zoals wij. Maar waarom zou ik dat doen? Waarom zou ik het groter maken dan het al klein is? Het lijkt het licht, maar kijk eens goed, het licht dringt nooit op. Het grenzeloze vertrouwen in het licht kan pas als mens werkelijk zonder Enige vorm van twijfel, twijfel daarin de waarheid weet en zijn materialisatie weet. Dat kan pas als de mens dat werkelijk, werkelijk diep van binnen weet, zonder enige twijfel. Nou, een voorbeeld van geen enkele twijfel te hebben kan zijn dat een mens bijvoorbeeld in, in een fractie van een seconde een, een top van een berg kan be bereiken. Dus met zijn eigen gedachtenkracht, dus een lichaam hier op aarde laten en zijn andere lichaam materialiseren op een andere plaats. Of op een fractie van een seconde op een andere plaats in deze wereld aanwezig kan zijn. Dat is dus het grenzenloze vertrouwen waar geen enkele twijfel bij is. Het grenzeloze vertrouwen in het licht, in het goddelijk wezen dat je zelf bent, dat je dan tot uitdrukking brengt. Een voorbeeld kan zijn dat het, eh, dat het grenzeloze vertrouwen dat ook werkt eh, bij gedachten die minder sterk zijn. We maken onze eigen gedachten en die gedachten worden vorm. En dat kunnen we dagelijks ondervinden. Nou ja, minder sterk, die zijn ook even sterk. Maar dat kunnen we zien. Dat kunnen we zien als we daarvoor openstaan. Als we, het, als we het door hebben, Als we die inzichten door hebben. Nou, als je daar eens iets over wilt lezen, dan zou ik je aanraden het boek van de Meesters van het Verre Oosten. Wat je waarschijnlijk wel in je boekenkast hebt staan en wat je waarschijnlijk al de hele tijd niet meer hebt gelezen. Of wat je misschien toch eens een keer wil aanschaffen. Maar... Het schijnlicht, dus wat ernaast staat, wat niet werkelijk is, denkt daar anders over. zegt onder meer dat dat niet kan. Ze appelleren aan het intellect, want ja, welk mens heeft het met eigen ogen gezien dat iemand op de ene plaats lag te slapen en wandelde op een ander werelddeel? Met je hersens kun je dit niet begrijpen, wel met je inzichten en je diepe gevoel. En dan zeggen ze, en wie heeft meegemaakt dat intelligenties uit de lichtsferen hier rondliepen? Ze zijn er, ze waren er, maar ze werden niet herkend door de mensen van de aarde. Ze lijken gelijk te hebben. En ze komen met heel veel bewijzen en geven veel... Spirituele wijsheden en kennisprijs. Want ze weten wel degelijk wat hoor. En daarom is het ook moeilijk te herkennen voor de gemiddelde mens. En die kan toch zomaar meegaan met die wijsheden die ik toch tussen aanhalingstekens wil zeggen, die naast het licht liggen. Deze vormen geven dus veel, heel veel prijs van bepaalde inzichten en kennis, maar ze kunnen niet alles geven. Ze kunnen tot een bepaalde hoogte geven, want de kennis, die inzichten, die kennen ze immers niet. Die bestaan niet voor hen. Alleen, nou laat ik het zeggen, de ingewijden, dan weet iedereen wat ik daarmee bedoel ziet ze als komende van een licht dat praktisch naast het licht staat, maar niet het licht is. Het is het schijnlicht. Door de gemiddelde mens praktisch niet te zien, maar tegelijkertijd lastig uit te leggen aan de gemiddelde mens aan de oningewijden. Ja, het woord oningewijden heeft niet echt een, een, ja, ik vind dat niet een, ik vind dat altijd een woord wat dus een, uh, ja, wat, wat, uh, wat iemand ergens neerzet, maar ik moet me bedienen van de woorden van de aarde en, nou, het lijkt alsof er een oordeel in zit, maar dat is niet de bedoeling, maar ik moet toch iets uitleggen aan, aan, aan over het woord van de gemiddelde mens. Hè? Als het werkelijk waar zou zijn, wat ik daarnet zist, citeerde aan het begin van deze lezing, dan is dat niet best. Hier wordt de universele wet van de vrije wil met voeten getreden. Er wordt vanuit het licht nooit, nooit, nooit, Enige druk op mensen, op zielen, uitgeoefend. Juist nooit, omdat de mens zelf mag, vanuit zichzelf moet bepalen, welke richting hij of zij uit wenst te gaan. Het licht is er, het is Onmiskenbaar. En wij zijn daar een deel van. Pas als wij in staat zijn, als wij onze weg vrij hebben gemaakt van waandenkbeelden, dan zijn we in staat om zelf het licht te zijn. Dan zijn we vrij. Daarvoor ook hoor, dat is de mens altijd geweest, alleen de mens, die ziel was zich dat niet bewust en waande zich in angst, verdriet, alle vormen van emotie, schuld. Die mens die daarin zit, in dat verdrietige gevoel, wordt wanhopig als het ware. En geeft zich overal een lamlendig gevoel dat het toch allemaal niet meer uitmaakt. Hij heeft geen keuze meer, want het voedt zijn verdriet, zijn verdrietige gevoel, dat hij of zij er is om anderen bij te staan of te voeden en daarom nooit vrij kan zijn. Maar het is slechts een keuze. Maar er kwam nog een vraag van iemand en ik, ik, ik, ik citeer gisteren zei je, nou en ik neem aan dat dat een van mijn lezingen is geweest, uh, ik weet alleen niet precies welke, ik heb wel antwoord gegeven al schriftelijk, dus uh, toen wist ik het, maar ik ben het nu weer helemaal kwijt, maar het is een van mijn afgelopen lezingen geweest: dat angst veel kan bederven en deze gedachten flink aanwezig kunnen zijn, maar niet zo dat ze niet herkenbaar zijn. Zitten er naar mate van herkenbare patronen achter, waardoor je deze kunt herkennen? Je zei het alsof je dit doorhad, hoe deze negatieve gedachten te werk gaan. Nou, en dan de vraag of misschien meer hierover. Einde citaat. Ja, gedachten uit de angst zijn herkenbaar. En of er herkenbare patronen zijn waardoor je angsten kunt herkennen? Ja, wel degelijk. Op de eerste plaats, het onrustige gevoel, de onmacht, de wanhoop wellicht, maar ook in je lichaam, de hartkloppingen, het hevig ademhalen. Transpireren, vooral het ademhalen boven in je lichaam. Het transpireren. Trillen van je handen, wellicht. Niet meer helder kunnen nadenken. Allemaal signalen. En toch is het zo herkenbaar. Maar ja, angsten. Die hebben eigenlijk niet zoveel mogelijkheden meer, net als het kwaad. Een mens kan daar overheen, als die mens, nou, ik noem het altijd maar even, zichzelf in zijn nekveld pakt, maar je kunt dat gewoon. Dus als een mens rustig even in zichzelf staat, en de beslissing neemt, om rustig in te ademen, vanuit de onderbuik, even de adem vast te houden, en dan rustig uit te ademen. Ik heb een lezing gehouden over soorten ademhalingen, maar ook over hoe je met angst kunt ademhalen. Als je dus op een rustige wijze in- en uitademt, en jezelf daartoe dwingt, het is slechts een keuze, ben je in staat om met je gedachten naar binnen te gaan, om dan over jouw angst na te denken? Niet over de buitenkant, hè? de gedachte buiten jou, wat het veroorzaakt, maar wat het met jou doet. Rustig met een kalme ademhaling. En eerlijk en kalm van binnen naar jezelf kijken. Door niets te oordelen of te veroordelen. Te accepteren dat je nu op dit moment in die angst zit. Dan is het maar zo dat je in de angst zit. Dan kun je ermee omgaan. Dan wordt de angst herkenbaar. En dan komt de gedachte op, dat is het dus, waar ik mij zo druk over maak, want in feite kan mij niets overkomen, helemaal niets, want ik weet mij gesterkt door de God die binnen in mijzelf zit, Om hierover na te denken, ja, het is een patroon, dat steeds weer in andere vormen van binnenuit jezelf naar buiten komt. Dus al die vormen van angst die op jou afkomen. Als je ermee om kunt gaan, dus op deze wijze, rustig in het uitademen. Rustig accepteren, dan is het maar zo, dan komt er een kalmte over je heen. Dan zie je dat, dat die angst jou eigenlijk niet bij je diepe zelf laat komen, maar jouw diepe zelf is sterker en krachtiger dan die angst. Raak dat diepe zelf van jezelf aan. Dat is krachtiger, dat is grootser, dat is het licht. Hou je vast, blijf op die weg van het midden. Dat is jouw weg. De weg van douw, mag je noemen, jouw weg, die je leidt naar je eigen licht. Te rustig stil te staan, bij jezelf. Zie dat je zelf toegelaten hebt, dat die angsten bij je blijven. Door steeds maar in die angst te schieten, dan wordt het ook groter. Dan geef je er erkenning aan. En alles wat je erkenning geeft, wordt groter. Je kunt nu ook de beslissing nemen om de erkenning aan je eigen licht te geven. En kijk wat er gebeurt. De angst vloeit weg. En je voelt je gedragen door het licht. Wat er ook is. Wat er ook in je leven voorkomt. Je wordt gedragen... Door het licht. Maar jij dient die beslissing te nemen. Het licht is er altijd. Jij dient er naartoe te gaan. Het licht zal zich nooit opdringen. Het is gewoon binnen in jou. Zie je hoe eenvoudig de dingen zijn. Het is niet anders dan een keuze die je maakt. We kunnen erover nadenken... Dat angsten zelfs van, nou, dingen die we zelf tot ons laten komen. Films, Griezelfilms. angst voor ziekte, nou, je kunt het zo gek niet noemen. Angst hiervoor, daarvoor. Wij geven, als het ware, toestemming om bang te worden, om angstig te worden. dan wordt de angst die eerst buiten ons was. Men, omdat we naar binnen zuigen met onze gedachten, wordt het ineens jouw eigen angst. En eigenlijk bestaat het gewoon niet. Alleen, de mens denkt dat het bestaat. Omdat het zelf de angst naar binnen gehaald heeft. Die angst hoef je slechts te leggen in je eigen licht. Constant. En er zo alert op te zijn. Voortdurend. Nou, ik zal nogmaals refereren naar een lezing, want ik heb als eerder, misschien wel vaker, over angsten gesproken. Ik geloof zelfs dat er nog op mijn website een, een verhaal is over angsten die naar het licht toe komen. Ik geloof, nou, ik weet echt niet eens of ik dat. Ja, nou ja. Maar goed, je kunt dat lezen als je dat wilt. Maar het is altijd de angst van de buitenkant, van buiten jezelf. Herken het. Accepteer het als het jou angstig maakt, want dan wordt het jouw angst. En door het accepteren wat je vanuit jouw godsgevoel doet, vanuit jouw lichtgevoel doet, vanuit die energie, zal het als sneeuw voor de zon verdwijnen. Die mens die steeds maar bezig is om niet in dat godsgevoel te zitten, die dus aan die buitenkant leeft. Daarvan zou je kunnen zeggen dat de negatieve gedachten komen uit die mens zelf. Wij denken, wij mensen denken dat de buitenwereld daar verantwoordelijk is, maar we laten, ook, maar we laten het ook weer zelf toe. En als er voeding is voor angstgedachten, of voor negatieve gedachten binnen in die mens, dan zal die mens daar ook last van hebben. Dus wij mensen dienen zo alert te zijn, en te blijven op wat we lezen, wat we zien, wat we denken, wat we naar binnen halen. Hoe laten we ons niet beïnvloeden? Of, of blijf je bij jezelf, zodat negativiteit, of angstgedachte, of het kwaad je niet kan beïnvloeden? Zie je dat het een keuze is? Blijven we dus bij onszelf? Blijven wij in onze eigen vreedzame gedachten en denken steeds, dat mag die andere mens zeggen, dat mag vertoond worden, dat mag, want daar ga ik niet over. De ander mag doen wat hij of zij wil doen. Je kunt erover spreken met elkaar, je kunt zeggen hoe jij het zelf graag zou willen. Maar als er verder geen dialoog is, accepteren. Dit is de aarde en hier op de aarde geldt de wet van de vrije wil. Alles mag, maar altijd met eigen verantwoording. Maar ik bepaal hoe ik ermee omga. Ik blijf bij mijzelf. Want ik laat mijn liefdegevoel, mijn godsgevoel, mijn eigen vrede daardoor niet beïnvloeden. Mijn liefde, mijn vrede is sterker, is groter dan welke negativiteit of kwaad dan ook. En zo blijf ik bij mezelf en ben ik in staat om de God die binnenin is, binnenin mij is, tot uiting brengen, in mijn doen en laten van mijn dagelijkse leven. Hier voel ik mijn eigen kracht, mijn eigen zelf. Hier bepaal ik, hier ben ik de baas. Dit is mijn macht. Kun je dit van jezelf zeggen? Met andere woorden, op een gegeven moment in je evolutie ben je in staat om welke angst dan ook om te zetten in positiviteit. En geloof me, de angst is er gewoon niet meer. Als het mij even te machtig werd, dan legde ik de angst het probleem of het kwaad voor mij neer. Dus let wel mijn gedachten daarover, niet het kwaad van de ander. En als ik het voor mij neerlegde, ging het in één ademhaling naar mijn ziel. Een ademhaling die ik uit het licht haalde. Alles is licht, alles is liefde. Alles is gevuld met liefde, prana, de lucht die wij inademen, totdat de angst, wat het dan ook was, volledig geabsorbeerd, geabsorbeerd was in het licht. Ik bracht het naar mijn ziel en daar kwam het en daar wilde het ook zijn. Dat was alles wat het kwaad, of de angst, of de negativiteiten in mijn gedachten waren. Daar wilde ze zijn. Het mededogen met mijn eigen angsten kon ik in het godsgevoel leggen. angst- en schuldgevoelens zijn de grootste vijanden van de mens en als je door hebt dat de tegenpartij dat gebruikt om jou te manipuleren dan kun je dat begrijpen gebruiken om sterker bij jezelf te blijven, door jouw eigen angsten simpelweg in het licht te leggen. Dat kan de tegenpartij niet. Daar zijn ze niet toe in staat. Ze gaan namelijk niet over jouw angsten, daar ga jij alleen over. Wel kunnen, kunnen ze het jou aanpraten. En jij bepaalt hoe je ermee omgaat. Zie je eigenlijk hoe eenvoudig dat is? Zie je, zie je hoe eenvoudig de dingen in elkaar steken? Nou, ik heb in de tussentijd even op zitten zoeken. Nou, een lezing van 20 november 2006 kun je horen over, eh, over eh, angsten die op het licht afkomen. Maar je kunt ook het, eh, het, het verhaal lezen op mijn website. Lezingen zijn natuurlijk allemaal in het archief dat je via mijn website kunt beluisteren. Mocht je veel meer willen weten over hoe angsten... Het kwaad dus zich een weg wil banen, via de mens naar het licht. Zie je hoe apart het is, als je doorhebt hoe het in elkaar zit, want dan kun je er ook daadwerkelijk iets aan doen. Mede door. Altijd mededogen in alles wat zich op deze wereld bevindt. Dus ook mededogen, mededogen voor de onzichtbare, onzichtbare dingen op deze aarde. Dus in dit geval ook mededogen voor je eigen angsten, voor je eigen kwaad. voor je eigen narigheid, mededogen, en daardoor de acceptatie maakt dat het zich oplost. En dit is inderdaad de vorm die vormloos is, die onzichtbaar is. Het is het geheim van het leven, een leven dat zo, zo vol geheimenissen is, maar tegelijk zo super eenvoudig en simpel is. Het is de vorm van niet, niet handelen, niets doen, terwijl het handelen op een ander niveau wel degelijk nodig is. De vorm van niet handelen is onzichtbaar en daardoor juist van allergrootste waarde en eeuwigheidsduur. De vorm die zichtbaar is, is van deze aarde en tijdelijk. En als je het begrepen hebt, dan weet je dat ik bedoel met de vorm die zichtbaar is en tijdelijk is in, de vorm, in, in, het, in het verband met de angsten, dus dat je erop loslaat of je schreeuwt, krijst. wilt om je heen hebt, die vorm is zichtbaar en is van de aarde en die vorm is tijdelijk daarom is het ook juist om de vormen die onzichtbaar zijn en van ons zelf zijn zoals angsten en andere vormen van, van kwaad, zal ik maar zeggen. Slechts in ons bewustzijn. Dus in onze gedachten omgevormd kunnen worden. Dan zijn ze niet meer aanwezig. Dan zijn ze opgenomen door het licht dat wij zelf zijn. Want ze zijn niet zichtbaar aan de buitenkant. We kunnen wel denken dat het zichtbaar is, maar het speelt zich allemaal. Binnen in onszelf af. Slechts de dingen buiten ons kunnen het kwaad zijn. Maar als we daarnaar kijken en het buiten ons houden. Wij gaan daar immers niet over. Het is van een ander. Dan kunnen we zelf besluiten hoe we met zulke invloeden van anderen omgaan. Gaan we ze helemaal in ons opnemen en ons daar gek door laten maken? Of gaan we zelf bepalen dat het slechts in ons hoofd voorkomt dat we er angstig over zijn? Zie je dat dit twee geheel verschillende zaken zijn? Hier gaat het steeds maar over. Het is iets dat buiten ons ligt. En waarvan wij denken dat wij daarover gaan. Maar wij gaan daar niet over. Ja, ik ben een tijdje geleden begonnen om het woord wij gaan daar niet over. Jij gaat daar niet over. Te gebruiken. <laughs> het is me zo'n plezier om juist die eenvoudige woorden te gebruiken. Want het is al ingewikkeld genoeg om die twee vormen uit elkaar te houden. ...als je hiernaar luistert. Dus wat buiten jou is... ...wat de ander ook zegt... ...doet of denkt... ...daar ga jij niet over. Hoe jij over de dingen denkt... ...vanuit jouzelf, zelf... ...want daar ga jij wel over. Daar kun jij over besluiten... Hoe je erover denkt, dat is van jou. Bij jou ligt dus de macht om ermee om te gaan. Daar ligt de werkelijke macht. En nergens anders, bij niemand anders... Die ligt bij jou. En het goddelijke in jou wil slechts door jou gehoord worden. Door jou tot uitdrukking worden gebracht. Want jij bepaalt. En verder niets en niemand anders. God, de energie in jou. Is alleen maar voor jou en wil niet anders dan het beste voor jou. Maar jij dient dat ook voor jou zelf te willen. Deze wijze ben je in staat om de vrede in jezelf te bewaren. Ach. Ik noem het vrede, maar eigenlijk heeft het geen naam. Het is gewoon. Het is zo eenvoudig in zijn vorm. Zo klein, maar zo groot. En daar gaan al mijn lezingen over. is een vorm van denken het is zo eenvoudig zo'n kleine gedachte maar het is zo groot het heeft zo'n enorme impact op je leven en op je omgeving zonder dat jij daar invloed op uitoefent maar omdat je dan vanuit je diepste zijn leeft Als een mens dit door heeft, kan hij het wel van de hoogste daken schrijven. Bedenk dat die hele kleine vorm van denken, die de grootste vorm is, maar heel klein is, is nog nooit. Overheerst in de hele schepping nog nooit overheerst door het kwaad of door anderen. Deze vorm, deze energie is. Niets en niemand kan hier meester over worden. Slechts de mens is heer en meester over zichzelf. En doe dat ook als hij die gedachte in zichzelf meester is geworden. Door nadenken, nadenken en nog eens nadenken. Concentreerd wellicht, maar altijd met een diep gevoel van eerlijk kijken naar het eigen zelf. Als alle mensen deze gedachten tot zich zouden nemen, dan zou de wereld er heel anders uitzien. Mensen maken dan geen oorlogen meer en houden, behouden de vrede in zichzelf en mensen gaan samenwerken. Het is een denken dat voor alles is, dat zich niet tegen de dingen richt. Het is een denken dat zich mee laat richten naar onzichtbare vormen. Dit denken is in staat om alles te overwinnen. Werkelijk. Alles te overwinnen, zonder daarbij aan het strijd te denken. Dit denken maakt vrij. Het is het denken dat geen enkele handeling in zich heeft. Alleen het denken van de mens is bepalend. dit denken, dat zit in jou. Je kunt het over de hele wereld meenemen, waar je ook bent. Het maakt in principe niet niets uit waar je je ook bevindt. En het aparte is, dat dit denken ook te zien is in, in de dierenwereld, in de natuur, op de gehele aarde, in het hele universum. Het geeft de mens het eenvoudige gevoel werkelijk deel uit te maken van de totale schepping. En dat is een denken dat een herkenning bij anderen zit. Denken dat de basis vormt voor hun leven. Zonder te overleven is bedoeld voor mensen. Het is de vrede in onszelf. Als je dat niet wilt, of je denkt, of je denkt dat je er nog niet aan toe bent, leer en doe. En maak je druk om van alles. Doe wat je moet doen, waar je ook mee bezig bent. Doe van alles. Leef je leven en doe wat je moet doen. Het maakt niet uit. Je doet het altijd goed. Maar ben je met dat andere bezig? Dus waar ik over spreek, dan hoef je je nergens meer druk over te maken. Er zijn er slechts je eigen diepe binnengedachten die uitmaken hoe jij over de dingen nadenkt. En zelfs dat kun je nog minimalis minimaliseren, kun je nog kleiner maken, om nog een grotere kracht te verkrijgen, om vervolgens tot een volkomen niet-handelen te komen. Slechts in het totale godsbesef te komen, om te zien dat je inderdaad niet hoeft te handelen, dat je slechts bij jezelf kunt blijven, om de dingen aan de gang te houden. alles heeft en vindt zijn weg zonder enige inspanning zonder enige druk te maken. want zodra er inspanning is zijn de dingen niet meer in de hand te houden dan is het evenwicht zoek en glijden van de weg van het midden met een vaartje naar beneden Dan pas dient er weer bij hetzelfde stilgestaan te worden, om weer opnieuw het ei uit te vinden. Kijk om je heen. Alles is zonder enige inspanning in stand gehouden. Het hele universum, de natuur... De dierenwereld, we hoeven niets te doen, het is krachtiger van zichzelf. We hoeven slechts om ons heen te kijken en ons weg te gaan en de dingen die wij tegenkomen in onszelf te evalueren en op de enige wijze te bekijken. Dat is alles. Voor vanavond wil ik het hierbij laten. Volgende week weer verder. Nou, je kunt deze lezing nog een keer luisteren. Je kunt het ook via mijn website horen. www.ykra.nl dan kom je ook op het Indigo Soul Station, maar je kunt ook komen op alle lezingen tot nu toe uitgesproken. Je mag me natuurlijk altijd vragen stellen. Ik stel dat altijd op prijs. En dat is me een waar genoegen om te antwoorden. Want jij bepaalt altijd hoe je ermee omgaat. En ja, vaak wordt het ook wel hier hier in de lezing behandeld. Een hele goede avond verder, een goede week met alle die je lief zijn, met alle mensen waarmee je in aanraking komt. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. Dag!